12 uur. Dit is door al negens met het NOS Journaal. Limburgse en Drentse werknemers zijn het vaakst ziek. Gemiddeld zo'n 12 dagen per jaar, blijkt uit onderzoek door Acture, een private uitvoerder van de ziektewet. Minst vaak ziek zijn werknemers in Utrecht en Noord-Holland. Daar blijven ze gemiddeld 9 dagen per jaar ziek thuis. De verschillen zijn volgens de onderzoekers deels te verklaren door de gemiddelde leeftijd. Die is lager in de Randstad. En ook is daar meer werk, waardoor iemand sneller iets kan kiezen dat bij hem of haar past. De Nederlandse aardoliemaatschappij schrapt dit jaar 400 banen. Dat is twee keer zoveel als eerder werd aangekondigd. Zou er geen gedwongen ontslagen vallen... omdat veel werknemers gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling. Volgens de directeur moet de NAM vooral inkrimpen vanwege de lage gasprijs... die waarschijnlijk ook de komende jaren niet stijgt. Verder spelen ook de aardbevingsproblemen in Groningen een rol. De NAM zoekt naar alternatieven voor gaswinning, zoals zonne- en windenergie.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 In Parijs hebben honderden agenten vannacht actie gevoerd op de Champs-Élysées. Ze zijn bang voor hun veiligheid en eisen dat er meer agenten bijkomen. Maar ook willen ze meer materieel. Aanleiding voor het protest was een aanval eerder op een paar agenten. Gemaskerde mannen gooiden molotov cocktails naar hun auto. Vier agenten raakten daarbij gewond. Eén daarvan ligt nog in het ziekenhuis.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is een werkdag. Moet je het ook bekijkt, en hoe je het ook bent, of keert, of je nou vakantie hebt, maar het is een werkdag. Johooo! We zijn er weer! Het is dinsdag vandaag, het is uh, 18 oktober en... Uh, ja, dat weer alweer hard, hè? Het zit alweer over de helft, wat oktober betreft. Nou, nou. Ja, la, la, la, la, la. Nou, in ieder geval fris en fruitig. We zijn droog overgekomen. Dat scheelde weinig, maar we zijn droog overgekomen. Dit is een joontje poppen weer vandaag. En het schijnt nog veel slechter te worden. Maar dat gaan we straks om half één horen van onze Angela. Die uh, straks dat gaat vertellen. En uh, verder hebben we natuurlijk vandaag de bieskoopagenda. Bies, bies en, uh, en het recept van de week. Hè? Ja, het is dinsdag. Dus gaan we weer lekker eten. Oh, oh, oh. Lekker eten. Nou, ik heb er zin in. Ik heb weer lekkere muziek klaarstaan. We hebben een leuke 3-in-1 vandaag van uh, Bruce. En uh, voor de rest uh, nog heel veel andere leuke dingen, ja. En we gaan beginnen met een nieuwe plaat. Ja. Ja. We gaan beginnen met een nieuwe plaat. Here in Spirit heet hij. En die is van Jim James. Jawel. Dus dat is de eerste vol vandaag. Juhu! Dat in de plaat hoor. Dat hebben ze zo gemaakt. Ja, dat, dat schijnt er te moeten. Dat ze zo gemaakt. Nou ja, hier uh, is Spinnert van uh, Jim James. Ik vond trouwens een stem ongeveer het midden tussen uh, uh, John Lennon en uh, Jerry Rafferty. Maar goed, oké. Okay. Uh, het was een nieuwe plaat en u heeft hem gehoord. En daar gaat het om. Uh, als het dan uh, om mooie muziek gaat, is de volgende plaat veel leuker. Ja, vind ik wel. Uh, the, uh, the fire on the Floor heet het nummer. En het is van een van de beste blanke blues zangeressen die, die de wereld kent. En dan heb ik het over Beth Hart. Love is a fever And is burning me alive It can't be tamed or satisfied There is no mercy For the fallen or for the weak Love is a nasty word To I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even here can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. Cause love is like. of love Don't need no better sheet. Nothing soft Nothing soft or sweet to drink Love is a lesson You were born and never learn. In your soul Fall. There's a sign above the door saying No way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this flame. soort zangeressen waar ik dan uh, erg graag naar luister. Beth Hart en uh, de, een, een blanke dame die gewoon echt de blues kan zingen. Echt op een geweldige manier. Fire on the Floor nummer kwam uit op 16 augustus jongsleden en het is uh, denk ik van haar nieuwe album. Uh, ik ga dat nog even nakijken. Uh, wat hoeft het? Maar dit is in ieder geval een nieuwe single. Beth Hart en Fire on the Floor. Heerlijk. En nu gaan we verder met. Ja. Ja, daarmee. Born in the USA. Joehoe. <klaas> 3 in 1-1-1. Van Bruce Springsteen. I'm on fire. En nog een. Goed, hier is hij. Bruce. 3 in 1. Joehoe. The things that I do oh no, I can take you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 Eind. Bos, Springsteen. En uh, drie nummers van het album Born in the USA. En dat waren en volgens de titelsong: Born in the USA, I'm on Fire en fire Darlington Country. Yo. Ja. Goed, het is bijna tijd voor het nieuws. Ik ga nog één plaatje draaien. En dan uh, hoort u het tallige stemgeluid van Angela, die het nieuws gaat vertellen. Ja, dat is heel liefvallig. Oh. Dat is wel mijn grote voorbeeld Rick van de Linden. Exception. Peace Planet! Tien jaar geleden dat uh, Rick overleed. En uh, dat was in 2006, ja precies te zijn. En uh, dit was uh, dus eentje van het derde album van Exception. Uh, Peace Planet, oftewel de Badenerie uit de Tweede orkestwieter van Johan Sebastian Bach. Uh, en dat komt ook weer voor in die prachtige collectie waar ik het ook al eerder over gehad heb. Die fantastische Golden Years of Dutch Pop Music. En dan uh, de aflevering over de 70 jaren, daar komt dit ook weer in voor. Maar nou, het is toch niet te geloven? Ja, het is niet te geloven. Het is allemaal helemaal waar. Zo. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Langer zelfstandig wonen zal, als het aan de overheid ligt, steeds vaker gaan voorkomen...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 Op deze manier kan iedereen samen in beeld brengen wat mensen nodig hebben... maar vooral hoe iedereen daar samen zorg voor draagt. Om met elkaar hierover in gesprek te gaan... organiseert Pluspunt in samenwerking met de gemeente Zandvoort... de wijktafels van Zandvoort. Iedereen is van harte welkom om mee te praten en vooral mee te denken. De eerstvolgende ronde bestemt voor de wijk Oud-Noord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 Mantelzorgers die in Zandvoort woonachtig zijn of dat voor iemand in Zandvoort doet, zijn uitgenodigd voor een feestelijk programma op de dag van de mantelzorg, uiteraard bij Pluspunt. En de dag begint om ongeveer 1 uur. Als u zich wil aanmelden voor deze dag van de mantelzorg, kunt u dat doen door te bellen met Pluspunt. Telefoonnummer 023-571-7373 of mail uh, naar info En aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober. Een uh, vrouw heeft zondagmiddag op het kerkplein in Bloemendaal... een gebroken heup, heup opgelopen bij een aanrijding met een fietser. Rond half uur botst uh, de fietser op de vrouw... die dan op dat moment over de, de, het plein wandelt... Na een korte stop besluit de man de hulpdiensten niet af te wachten en vertrekt hij weer. Later blijkt dat het slachtoffer haar heup heeft gebroken. De politie is op zoek naar de fietser en verzoekt getuigen om contact op te nemen met het bekende nummer 0900 8844. En dat waren de berichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij CFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Vandaag is het over het algemeen bewolkt en inmiddels vallen er geregeld enkele buien. In de middag trekt het gebied met forse buien over de regio. En daarbij is onweer met uh, harde windstoten mogelijk. Het KNMI heeft voor de onweersbuien code geel uitgegeven. De zuidwestenwind wordt west- en is matig over land en krachtig aan zee. En het wordt hooguit, 13 graden. Vanavond en komende nacht trekken er opnieuw stevige buien over de regio. Met daarbij nog steeds kans op onweer. De west- tot noordwestenwind waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur zakt dan naar ongeveer 9 graden. Ook morgen draait het om flinke buien met aanhoudend kans op onweer. De zon zal zich wel iets uh, laten zien, zei het monsjesmaat. De wind is aan zee krachtig uit het noordwesten en het wordt een graad of 13. En uh, al met al, de herfst heeft nu echt zijn entree gemaakt. Duidelijk. Informatie te achterhalen, maar dat is helaas niet gelukt. Uh, er is nergens, uh, tenminste, ik ga het toch snel even nergens vinden. In ieder geval is het een Nederlandse band uit de 70e jaren. En um, uh, ja, er komt dus weer voor op die fantastische serie van de uh, the the Golden Years of Dutch uh, Pop Music. En uh, die serie, die, die vierste deze die nu verschenen zijn, de 60s, de 60s, Part 1, 2 en de 70s, part 1, 2. Zijn samengesteld door Joost de Draijer En, uh, nou, dit nummer heette. Uh, War will soon be over, my love. En, ja, voor de rest moet ik u wat informatie schuldig blijven. Uh, ik weet wel wat meer over. Oh, nou, me over zeg. Uh, ik weet wel iets meer over de volgende band. Die heet namelijk Kraaienveld. En, uh, dat is uh, Frank Kraaienveld samen met zijn broer Artie. En, uh, nog een aantal mensen. Eh, uh, toen de tijd even een korte afscheiding geweest van de Bintangs. En, uh, die hadden toen ook een hit. In de jaren zeventig. Ja, ja, die werd heel vaak gedraaid. En, eh, uh, dus, de enige hit ook die ze gehad hebben. Volgens mij. Uh, want later ging uh, Frank gewoon weer terug naar de Bintangs natuurlijk. En Artie, die is, uh, er helemaal mee gestopt. Die is in Spanje gaan wel nergens. En, uh, nou, uh, Frank Kraaienveld. Dus, en Artie Kraaienveld. Met nog een paar mensen. Kraaienveld ja dan een heertje. Met een oud liedje van uh, Perry Como. Jawel. En dat klinkt zo. Als het, het doet. Hallo. Komt maar. Ja, hoor. Dan gaat hij weer. Oh, die beven wijkersstation van die eigenwijze. Uh, ja. Nou, dan dit maar. Komt hij straks wel? Dan gaan we nu even doen. Uh, Nora Jones. En dat heet Tragedy. Maar die krijgt, wat krijgt u zo hoor van me? Echt. Na de bioscoopagenda. Nee, dat deed gewoon niet. Eigenwijze B.V. Wijkers. water was turned to wine. All the darkness became light. Babies and a patient wife, they just weren't enough Aan haar nieuwe album. Uh, dat en dat heet uh, Tragedy. Ja, en nog wel even over wat aanvullende informatie. Ook trouwens over Beth Hart. Want dat had ik u nog beloofd. In ieder geval, het album uh, Fire on the Floor. Dat is uh, 14 oktober uitgekomen. Dus dat is afgelopen vrijdag geweest. Uh, toen kwam het uit. En uh, dat is een uh, heel mooi album geworden. Ik heb er al wat stukken van gehoord. Echt prachtig. En ze geeft 26 november een concert in de Heineken Music Hall. De bioscoopagenda. Ja. ja, je was onder de indruk, hè? <laughs> ja, evenwel. Ja, ja. ja. Van, uh, mijn Halloween-stemmen. Halloween ja, nou, dat zal de mijne maar niet doen. Van huh? get you. <laughs> en dan een lekker evil lachje erachteraan. Heerlijk. Trolls. Nederlands en in 3D. Van de makers van Shrek komt deze leuke grappige en brutale animatiefilm. En deze is vandaag te zien om half twee. En uh, dat geldt dus ook voor uh, de rest van de week. Uh, tot en met uh, zondag iedere middag om half twee. En aansluitend weer op woensdag, 26 oktober, eveneens om half twee. Een aanrader voor het hele gezin... Want uh, met het uh, herfst weer in, in de aantocht is er misschien een idee hè, voor deze herfstvakantie. De makers van Mace Kees en Dummy de Mummy komen met de nieuwe spannende familiefilm Meester Spion. En deze draait vanmiddag om half vier en aansluitend. Uh, woensdag tot en met zondag eveneens om half drie... en volgende week woensdag 26 oktober ook om half vier. Sorry, dat moet half vier zijn. En deze film is geschikt voor zes jaar en ouder. Huisdierengeheimen is de nieuwe vrolijke animatiefilm... van Illumination Entertainment en Universal Pictures. En uh, deze film is, uh, uh, is al geweest vandaag. Die was om elf uur al. En uh, als u hem nog wil zien... dan kunt u uh, woensdag tot en met zondag terecht... om 11 uur s ochtends. En deze film is eveneens geschikt voor zes jaar en ouder. Dan Bridget Jones Baby. René Zijlweger en Colin Firth... zijn weer samen te zien in de Bridget Jones Baby. Het nieuwe hoofdstuk over werelds favoriete Singleton. En deze film is... Vanavond te zien om 7 uur en een tweede voorstelling om half 10. En dat geldt ook voor de rest van de week. Iedere, uh, iedere avond, donderdag tot en met zondag, uh, om 7 uur en om half 10. Dan, tot slot, hebben wij uh, Filmclub Simon van Kolm. Biedt u morgen de Franse film Malout aan? Het is 19:10 en in de slakbij in het noorden van Frankrijk, uh, vinden mysterieuze verdwijningen plaats... en die houden de regio in zijn greep. De beruchte inspecteur Machin en zijn scherpzinnige assistent Malroy... leiden het uh, onderzoek, of misleiden het onderzoek, wat u wilt. Deze film morgenavond dus, uh, en op het gebruikelijke tijdstip om half acht. Dat was het. I'm gonna get you <laughs> I'm watching you I'm in here <laughs> Well, Mona Kruijveld. Artie en Frank die werden in 1972 uit de Bintangs gezet... wegens, uh, wegens meningsverschillen. Uh, dat is jammer, want dat waren wel de originele oprichters. Maar uh, Die werden dus uitgegooid En uh, toen hebben ze kortstondig uh, geopereerd in de band Kraaienveld. En die hadden één hit in 1972 met, uh, met het prachtige Mona Lisa. En eigenlijk een oudje van, uh, van uh, Perry Como. Ja, uh, echt waar, van Perry Como. Dus... Nou, dit is de laatste voor het nieuws. Kunnen we net nog halen. Joe Tarifa. Staring at the ceiling while I'm wide awake. Start to get the feeling it's about to break down. And now I look back at everything you did for the people. I guess I'm only human, what else can I say? It all comes to an end, but I'm wishing you could stay. Yeah. And now I realize that every time we're down, we're gonna need you. I don't wanna let you go. Oh oh oh oh oh. No, I don't wanna let you go. Oh oh oh oh oh. I know when the love is gone, I'm gonna miss you. I will miss you with the love that I have for you. 'Cause I know when the love gone, Share the same soul, say that it ain't so. Just going with the flow, following your footsteps when I hit the road. We don't need a key to open up the door. Aren't we the only ones that we be waiting for? Yeah, I keep thinking about the things you did. Can't forget you. I don't wanna let you go. Ah, ah, ah, ah, ah. No, I don't wanna let you go. Ik de John Tarifa heet de man, nummer man heet Don't Go. En wij gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur.